De gewelddadige overval in Amsterdam-Zuidoost is nog beter voorbereid dan was gedacht. De gangsters hebben gisteren in het gebouw van het KOPD in Amsterdam voor de overval op het geldtransportbedrijf zaken gesaboteerd. Waardoor de agenten niet onmiddellijk met hun auto's naar de plaats van het misdrijf konden rijden. Hoe de criminelen dat hebben gedaan wil de politie niet zeggen. In bijna alle vogelaarwijken wordt de komende jaren bezuinigd, nieuwbouwprojecten worden geschrapt of uitgesteld, straatcoachprojecten worden beëindigd en sociale projecten voor jongeren en werklozen sneuvelen. Blijkt uit een onderzoek door de NOS onder wethouders van gemeenten met één of meer vogelaarwijken. Het Rijk steekt na dit jaar geen extra geld meer in de achterstandswijken. In een paar steden, zoals Den Haag en Enschede, hoeft de nauwelijks te worden bezuinigd op achterstandswijken, zeggen de wethouders daar. De Brand bij alugemie in het Botlekgebied bij Rotterdam is onder controle. Er is niemand gewond geraakt. De brand woedde in een ringleiding waar rookgassen uit een verbrandingsoven op uitkomen. Boven het terrein hingen lange tijd gele rookwolken. Bij de brand kon een zwavellucht worden geroken, maar volgens het bedrijf is die ongevaarlijk.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 Er staat 145 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afrit Bunschoten 5 kilometer. Verderop bij knopen de 4. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 8 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem. Bij Reewijk 4 kilometer en dan een lange file tussen Marsberg en afrit Wageningen 11 kilometer. Dat komt door een aanrijding bij afrit Wageningen zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden vanaf Utrecht via knopen. Del. Geeft ook vertraging uh, richting Den Haag. Daar staat bij knooppunt Ouderen 4 kilometer. A15 Europort Rotterdam bij het knooppunt Vaanplein 4. En voor de, verderop bij Spijkenissen nog eens 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij het knooppunt Ubrechtseplein 6. A27 Utrecht Almere bij Beeldhoven 4. En op de A27 Utrecht Breda bij Lexmond staat 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus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 zullen we gaan zitten direct denk je? Ik hebben even, gewoon hier, als je die niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen.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 What kind of love?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 Wat je met me doet Want tijd gaat snel Je leeft maar een keer Op het eerste gezicht En vooral altijd bij zijn Dat is alles wat ik wil